Sneeuwwitje. Er was eens een prinses met een gouden hartje. Ze was rein van geweten en blank van ziel. Zo smetteloos, zo zuiver, dat er geen vlekje te ontdekken viel. Net als op vers gevallen sneeuw. En daarom noemde iedereen haar Sneeuwwitje. Sneeuwwitje woonde in een paleis bij haar stiefmoeder. Het was een naar mens, een echte boze koningin. Bovendien was ze vreselijk trots. Ze was dan ook wel de mooiste vrouw van het land. Haar toverspiegel vertelde haar dat bijna elke dag. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de schoonste van heel het land? Uw trouwenspiegel toont er nu de schoonste van het land. bent u. Dat wist ik wel. Ik ben vreselijk mooi. Oh, wat ben ik mooi. Iedereen moet wel van me houden. Maar dat was niet zo, hoor. Door haar trotsheid hielden de meeste mensen niet van haar... Sneeuwitje groeide op en op een dag was ze een stralende schoonheid. Maar de koningin wist al gauw dat Sneeuwitje mooi was geworden. Want toen zij op een dag weer voor de toverspiegel stond... Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, Wie is de schoonste van het land? Uw trouwe spiegel toont nu de schoonste van het land. Niet u. Wat? Een ander beeld in de spiegel? Maar dat... Maar dat lijkt Sneeuwitje wel. Dat is het toch? De boze koningin riep de jager van het hof en zei... Jij, beste man, jij neemt Sneeuwitje mee naar het grote bos. En daar schiet je Sneeuwitje dood. Maar majesteit... Stil, kerel. Doe wat ik zeg. Ik ben de koningin. De jager nam Sneeuwitje mee naar het grote bos. Maar kon het niet over zijn hart verkrijgen het prinsesje met het gouden hartje dood te schieten. Hij liet haar vluchten. Red je kind, ik kan je niet verder helpen. Sneewitje was vreselijk geschrokken en rende weg. Oh, wat ben ik vreselijk geschrokken! Ik kan haast niet meer. Wat zou ik graag even willen rusten. Maar wat zie ik daar? Dat lijkt wel een huisje, een kabouterhuisje. Ik zal er eens aankloppen. Niemand doet open. Deur zit niet op slot. Ik zal maar eens naar binnen gaan om te kijken. Sneeuwitje ging naar binnen. Ze zag zeven kleine stoeltjes bij een lange tafel. Op die tafel stonden zeven bordjes met zeven broodjes. Zeven vorkjes lagen erbij. Ze besloot even te gaan zitten en van elk broodje een hapje te nemen. Daarna ging ze verder op onderzoek uit in het huisje. Ze vond zeven bedjes... En omdat ze moe was, schoof ze een paar bedjes bij elkaar en ging slapen. Een paar uur later kwamen er zeven dwergen, want die woonden in dat huisje, aanmarcheren. Ze deden de deur open en. Nee, maar wie heeft er op mijn stoeltje gezeten? Wie heeft er van mijn bordje gegeten? Wie heeft er een hapje van mijn broodje genomen? Wie heeft er mijn vorkje gebruikt? Wie slaapt er in mijn bedje? Oh, oh. kijk nou eens. Wat een meisje. Het lijkt wel een prinsesje. Wie zijn jullie? Wij. Wij zijn de zeven dwergen. Wat ben jij mooi. Iedereen moet wel van je houden. De boze koningin houdt niet van mij. Ze is mijn stiefmoeder. Houdt de boze koningin niet van je? Wat een naar mens. Je mag bij ons blijven, Sneeuwitje. Maar als de boze koningin in de buurt is, moet je de deur dicht houden. En zo kwam Sneeuwitje bij de zeven dwergen in huis... Ze zorgde voor het ontbijt van de mannetjes, hield het huis schoon... ...verstelde hun kleren en voor het avondeten kookte ze elke dag een heerlijk potje. Maar de boze koningin was haar niet vergeten. Op een dag werd er op de deur geklopt toen Sneeuwwitje alleen thuis was. Doe eens open, kind. Ik wil je wat geven. Ik mag de deur niet open doen. Alleen maar op een kiestje, meisje. Ik wil je een appel laten proeven. Dan kun je de dwergen vragen of ze morgen wat appels willen kopen. De dwergen hebben geen geld om appels te kopen. Dan krijgen ze een cadeau. Hier, proef maar eens. Goed dan. Sneeuwwitje deed de deur op een kiertje open en pakte de appel aan. Ze proefde, slikte een stuk appel in en viel dood neer. Het appelvrouwtje was de boze koningin die zich vermomd had... ...en Sneeuwitje van een vergiftigde appel had laten proeven. Nu was de koningin weer de mooiste van het land. De mooiste van het land bent u. De dwergen marcheerden die avond naar huis. Ze waren blij dat thuis weer een lekker potje wachtte. Maar toen ze thuis kwamen was de tafel niet gedekt. Ze vonden Sneeuwitje dood... Zo bedroefd waren ze dat ze drie uur weenden. Ze moeten wat voor dat doen. Drie dagen hielden de dwergen wacht bij Sneeuwitje. In het glazen kistje hadden ze haar buiten hun huisje in het bos gezet en alle dieren van het bos kwamen afscheid nemen. Op de derde dag kwam er een prins aanrijden. Hij zag de dwergen en hoorde van hen het verhaal van Sneeuwitje. Wat is ze mooi. Als ze nog leefde, zou ik graag met haar willen trouwen. De prins bekeek Sneeuwitje nog eens goed. Maar doordat hij zich te ver boog over het glazen kistje, struikelde hij en gooide het kistje om. Door de schok schoot het stukje appel uit de keel van Sneeuwitje. Ze beweegt. Ze slaat haar ogen op. Ze leeft nog. Dag, lieve prins. Ik droomde dat je met me wilde trouwen. Ik zou niets liever willen, Sneeuwwitje. Wil jij mijn prinsesje worden? En zo trouwde Sneeuwwitje met haar lieve prins. De dwergen werden op de bruiloft genodigd. En de boze koningin... die ontplofte... ...van woede. En iedereen lachte haar nog uit om. Alibaba en de veertig rovers In een oosterse stad woonde eens een arme koopman... ...die Alibaba heette. Hij handelde in oliekoeken en sesamzaad... ...maar verdiende nauwelijks genoeg om zichzelf... ...zijn vrouw en zijn vijf zonen in leven te houden. Daarom trok hij hier met zijn handel op uit... ...om te trachten in naburige dorpen iets te verkopen. De doos met oliekoeken en de zak sesamzaad... ...vervoerde hij op een ezeltje. Eens keerde Ali Baba na een lange dag terug naar huis. Vandaag is het met de handel niet best gegaan, ezeltje. Het lijkt wel of de mensen niet meer eten. Mijn vijf zonen eten me de oren van mijn hoofd. Mijn koeken wil haast niemand kopen. Ik krijg steeds minder geld. Ik weet niet hoe dat moet. Alibaba had het bij het rechte eind en naderde een troep van wel veertig rovers. De arme koopman in de boom hield zich muisstil toen de rovers vlak bij de berg hun paarden tot stilstand drongen. Ho, ho, ho, beest, ho! Afstappen, mannen. We zullen onze vandaag geroofde schatten in onze geheime berg brengen. Allemaal klaar? We zijn reden, man. We zijn reden. Uh, daar gaat hij dan. Sesam, open u. Tot grote verbazing van Ali Baba, spleet de rots van het gebergte waarbij hij zich verstopt had, in twee delen uiteen. De rovers gingen naar binnen. Ademloos keek Ali Baba toe. Na een poosje kwamen de rovers weer tevoorschijn. De roverhoofdman sprak: Sesam, sluit u. En sidderend zag Ali Baba toe hoe het gebergte zich weer sloot. De rovers verdwenen. Ali Baba dacht dat hij droomde. Maar hij was slim genoeg om het zaakje eens te onderzoeken. Hij klom uit de boom, ging naar het gebergte en sprak... Sesam, open u. En werkelijk, het gebergte opende zich ook voor hem... ...angstig, maar ook nieuwsgierig... ...ging Alibaba door de spleet naar binnen. Hij zag edelstenen... ...zo groot als duiveneieren... ...opalen, robijnen... ...en staven van het zuiverste goud. Ik ben rijk. Ik dank de goden voor dit kostbare geschenk... ...aan een arme man. Ik zal zoveel mogelijk als mijn ezel kan toch ze meenemen. Met zijn ezeltje... ...vol kostbaarheden geladen... ...vertrok Alibaba, Maar natuurlijk niet... ...nadat hij het gebergte had bevolen zich te sluiten... Sesam sluit u. Alibaba was nu in goede doen. Hij breide zijn handel in oliekoeken en sesamzaden uit en kocht rood fluwelen pantoffels voor alle leden van zijn gezin. Maar het was de rovers natuurlijk niet ontgaan dat een deel van hun schatten was verdwenen. De roverhoofdman, een slimme kerel, liep zijn konuiten bij elkaar. Luister, rovers, iemand kent klaarblijkelijk het geheim van de berg Sesam. Ja, dat moet wel Gevaarlijk hoofdman Ik heb sterk het vermoeden dat die man wel eens Ali Baba kon heten Ali Baba was vroeger straatarm Nu dragen zijn vrouw zijn vijf zonen en hij zelf fluwelen pantoffels oh, Schande Alsof het niets kost, hè? En waar betaalt die armoedzaaier dat van? Dat is een uitgemaakte zaak Dat dacht ik ook Ali Baba koopt dure pantoffels van ons verdiende goud. We zullen Ali Baba wel eens naar pakken nemen, mannen. Heel goed, heel goedkoper. Straft moet hij worden. Luister, we ja, zullen hem leren. Ik heb een list bedacht. Ik vermom me als oliekoopman. Ik neem twintig ezels mee en elke ezel zal twee vaten dragen. In die vaten zit geen olie. Nee, daar zitten jullie in. Een meesterlijk plan. <laughs> Wel, legende avond, klop ik bij Ali Baba aan. Ik vraag hem om onderdak voor de nacht. Hij is een goedhartig man, dus stemt hij toe. Snachts, als iedereen slaapt, kom ik jullie halen. We slaan de hele boel kort en klein... en we nemen de kostbaarheden die hij van ons heeft gestolen mee terug. Een Beter plan was er niet te bedenken. En zo kreeg Ali Baba bezoek van de vermomde roverhoofdman. Een dag. Genadige heer, ik ben een rondreizend koopman. Ik heb over uw goedheid horen spreken. Voor de nacht heb ik geen onderdak voor mij en mijn twintig ezels. Een rondreizend koopman kan ik niet weigeren. Ik ben, ik ben zelf koopman. Kom, zet wedels op mijn binnenplaats en eet een hapje mee aan mijn eenvoudige tafel. Oh, uw goedheid is groot, Alibaba. Maar Alibaba was behalve een goedhartig... Ook een slim mens. Hij vertrouwde de oliekoopman voor geen halve koperen duit. Hij besloot om met zijn vijf zonen... ...s avonds eens te gaan kijken wat de koopman wel in de vaten had zitten... ...die hij op zijn ezels vervoerde. Maar toen hij met zijn vijf zonen op de binnenplaats kwam... ...dachten de rovers dat hun hoofdman hen kwam halen. Oh. Ja, bent u het, hoofdman? Is het altijd om Ali Baba een lesje te geven? Hey. Het is tijd voor Alibaba om jullie eens een lesje te geven. Vooruit zoons. Laat hem maar eens flink op die vaten. Help. Oh, help, help. Dat is gemeen. Dat is gemeen. De ezels schrokken van het lawaai en sloegen op hol. De roverhoofdman die alles had gezien, vluchtte ook weg... ...zo snel als zijn benen hem konden dragen. Niemand heeft de rovers ooit weer teruggezien. Alibaba werd in zijn stad een geëerd man. Hij schonk de armen veel geld. En wanneer hij meer nodig had, dan haalde hij wat kostbaarheden uit de berg... Maar hij maakte nooit misbruik van zijn geld. Hij liet het rinkelen om er goed mee te doen. Tafeltje Dekje. Honderd jaar geleden leefde er eens een arme kleermaker... die drie zoons en een oude geit had. Die geit voorzag hem van voedsel... Maar aangezien de geit steeds ouder werd en daardoor minder melk gaf, was er op een dag niet meer voldoende te eten. De kleermaker riep daarom zijn drie zoons bij zich. Beste jongens, jullie zijn al bijna volwassen. Het wordt tijd dat jullie eens een goed vak leren. Trek de wereld in en zoek een baas die je wat kan leren. Heb je genoeg vakmanschap opgedaan, kom dan terug en breng iets voor me mee. Goed vader, het zal gebeuren zoals u het zegt. We zullen alle drie iets moois voor u meenemen. Met een knapzak op de rug vertrokken ze. De oudste zoon vond het eerst een leermeester. Ah, ik rammel van de honger. En mijn knapzak is leeg. Hé, hey, wacht. Daar komt een oude man aan. Misschien weet hij wel een baantje voor mij. Dag, oude man. Ik zoek werk. Ik wil een vak leren. Zo, dat treft, jonge knap. Ik ben meubelmaker en ik zoek toevallig een knecht. Als jij mijn knecht wilt zijn, zal ik jou het vak leren. Ja, maar waar kan ik daar de kost mee verdienen, Alman? Oh, je krijgt volop te eten en je kunt slapen op de hooizolder. Als je mij een jaar lang trouw dient, krijg je bovendien een beloning. Dat is afgesproken. De oudste zoon werkte een jaar heel hard en toen was hij een volleerd meubelmaker. Beste kerel, je hebt goed je best gedaan. Jij krijgt van mij dit tafeltje als beloning... Dank u wel, oude man. Ik vind het wel niet zo'n mooi tafeltje, maar ik heb altijd goede kost gehad. Uh, het is geen mooi tafeltje, dat is waar, maar het is een tovertafel. Als jij zegt, tafeltje dek je, dan dekt de tafel zichzelf met schalen vol heerlijk eten... ...en kruiken gevuld met de zoetste wijnen. Oh, dat lijkt me wel iets. Hartelijk dank, oude man, en tot ziens. Op weg naar huis kwam de oudste zoon bij een herberg. Goedenavond samen. Heeft u de waard van deze herberg? Is er nog een klein plaatsje voor mij om te slapen? Oh, bed heb ik nog wel over, maar kan je niks eten voorzet. Als je ziet is het druk en mijn voorraad is net groot genoeg voor mijn vaste klanten. Oh, eten hoef ik niet van je te hebben, hoor. Let allemaal maar eens op. Ik zet dit tafeltje neer... ...en zeg een bevel... ...en dan zul jij zien wat... ...tafeltje... ...dekje. Oh. oh. oh. Zeg, nou, nou. Die wijn geurt heerlijk. Die tafel is gevuld met de lekkerste dingen. Vanavond is iedereen mijn gast. Mensen tast toe. En als er een schaal leeg is, dan vult hij zichzelf weer hoor. Ja, ja, ja. Oh, lekkere druiven. Geeft die kruik met wijn eens even door. Iedereen at en dronk tot hij genoeg had. De waard smulde dapper mee. Toen het feestmaal was afgelopen, pufte iedere gast van voldaanheid. Wat heb ik, oh, oh. ik zou geen kruimeltje meer op kunnen. Ik ga slapen. Wat? Wijs me mijn bed De gasten gingen slapen, ook de oudste zoon van de kleermaker. Hij zette het tovertafeltje naast zijn bed. Maar de waard was erg jaloers op de bezitter van het tafeltje. Zo'n tafeltje zou net iets voor mij zijn. Ik zou altijd genoeg te eten hebben voor mijn gasten. Wat zou er wel geld mee kunnen verdienen? Ach, ik heb in de schuur precies zo'n tafeltje. Ik verwissel vannacht die tafeltjes, daar merk je er toch niks van. De waard voerde zijn plannetje uit. Toen de oudste zoon de volgende ochtend vertrok, nam hij het verkeerde tafeltje mee. Thuisgekomen vertaalde hij zijn vader al zijn avonturen. En dan heb ik hier dat tovertafeltje, vader. Let maar eens op, hè. Tafeltje, dekje. Hé, er gebeurt niks. Tafeltje, dekje. Je moet je oude vader niet voor de gek houden. De tweede zoon ging bij een molenaar in de leer. Aan het eind van zijn leertijd kreeg hij een ezel. Geen gewone ezel. Nee, als je zei ezeltje strekje, begon de ezel te balken. En dan regende het goudstukken van onder zijn staart uit. De tweede zoon kwam met zijn ezel bij dezelfde herberg. Bart! Kan ik hier overnachten? Alleen als je met goudgeld kunt betalen. Je krijgt hier wel het lekkerste eten, maar ik moet wel wat verdienen. Dat is in orde, Waard. Ik zal je eens wat laten zien. Ezeltjes, trek je! Hé, uh, uh. hey, wat zeg je nou? Ja, zo'n prachtig bezit. Zo'n ezel zou ik ook wel willen hebben. Wijs me liever naar de stal, waar het beestje kan staan. Je begrijpt wel wat de Waard in zijn schild voerde. S'nachts, toen iedereen sliep, verwisselde hij de ezel van de tweede zoon... ...voor een andere die er precies op leek. Toen de tweede zoon thuis kwam en zijn vader de kunsten van zijn ezel wilde vertonen... ...gebeurde er niets. Het diertje balkte niet eens. <lacht> Ook mijn tweede zoon houdt me voor de gek. De beide broers schreven de derde zoon wat hun was overkomen. De jongste zoon was bij een houtsnijder in de leer gegaan... En hij kreeg als beloning een zak met een knuppel erin. Als je zei, knuppeltje uit de zak, sprong de knuppel uit zijn schuilplaats en begon rond te slaan. Hij trof altijd diegene die kwaad wilde. En hij hield pas op als je zei, knuppeltje in de zak. Ook de jongste zoon kwam in de herberg terecht waar zijn broers hadden overnacht. Met de, met de zak. Ja? Dat is voor mij een weet en voor u een vraag. Maar het is wel iets bijzonders. S'nachts probeerde de waard, die op zoek was naar nieuwe schatten, de zak te verwisselen voor net zo'n zak. Maar de jongste zoon, die wakker was gebleven omdat hij de waard niet vertrouwde, zei knuppeltje uit de zak en... Au, help, hou op, genade! Dat had je niet gedacht, hè, kerel? Oh, laat die knuppel er mee ophouden! Op één voorwaarde! Ik doe alles wat je zegt, laat die knuppel ophouden! Geef mij mijn tovertafel en de ezel terug die je van mijn broers hebt gestolen. Goed, goed, goed, goed genade! Knuppeltje in de zak! De jongste zoon keerde met het kostbare tafeltje, de bijzondere ezel en zijn knuppeltje terug. En thuis vertelde hij alles. En de kleermaker en zijn zoon zaten nu elke dag volop te eten. Als ze geld nodig hadden, lieten ze de ezel goudstukken balken en de knuppel, die bewaakte de kostelijke schatten.